Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Hou de komende maanden rekening met problemen op het spoor, zegt ProRail. Er vallen steeds treinen uit omdat de spoorbeheerder de roosters van de treinverkeersleiding niet gevuld krijgt. Dat heeft ermee te maken dat we op onze verkeersleidingsposten eigenlijk te weinig mensen hebben. Gelukkig is het wel zo dat de mensen die er zijn echt alles binnen hun macht doen om te voorkomen dat de treinen uitvallen. Uh, maar ja, het kan helaas wel zo zijn dat in ieder geval tot 1 oktober dat, dat, uh, dat het gaat gebeuren. ProRail heeft 60 vacatures uitgezet. Reizigersclub Rover wil dat mensen die zelf vervoer moeten regelen omdat hun trein niet rijdt, de kosten terugbetaald krijgen. De auto's, caravans en campers staan weer in de rij. Het is Zwarte Zaterdag, de jaarlijkse drukke dag op de wegen in Europa, omdat veel vakantiegangers tegelijk de weg opgaan. De langste file staat op de route du Soleil in Frankrijk. Daar heb je zo'n 6 uur extra reistijd. Mensen die naar een coronatestlocatie in Goes gingen, krijgen een schadevergoeding. Op het aangegeven adres bleek namelijk helemaal geen testlocatie te zitten... ...waardoor zo'n 300 mensen met lege handen stonden. Ze krijgen een cadeaukaart van 25 euro. Pechvogels die hierdoor een vakantievlucht misten, krijgen die kosten vergoed. En dan wordt het heel spannend. Lopen jongen, lopen. Rennen, alles uit je lijf. uit het 21 jaar geleden. Ah, hij wordt voorbij gelopen. Oh, wat jammer. voor wordt de vierde plaats. Wat jammer. Polen 1... Oh, dat scheelt het weinig. Maar wat een geweldige race. Zeg. Ja, net, net, net geen Olympische medaille dus voor Team NL op de 4x400 meter gemengd estafette. Op dat nieuwe Olympische onderdeel lopen er twee mannen en twee vrouwen. En die waren dus net niet sterk genoeg. Nederland kreeg er vandaag maar één medaille bij. Maar het was wel een gouden plak voor windsurfer Kieran Batloe.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 Get up vrolijk begin van de tweede uur Zandvoort op zaterdag. Op een inmiddels weer bewolkte zaterdagmiddag hier in Zandvoort. Je uit de jaren 80, The Bards and the Rhythm of the Night. Wat gaan we nu twee allemaal doen, Albert-Jan? Nou, heel veel racen waarschijnlijk. Nou, we hebben alle schermen openstaan hier, alle twee. <laughs> alle twee? <laughs> alle twee. Oké. Okay. Uh, op de ene kijken we natuurlijk naar de kwalificatie van de Formule 1 van uh, Hongarije hoe die verloopt. Daar houden we je natuurlijk wel van op de hoogte. Voor de rest kijken we ook naar uh, de Olympische Spelen. Momenteel speelt uh, Nederland tegen Noorwegen. En dan heb ik over handbal. En uh, de laatste keer dat ik keek was het 16-13 uh, voor de Nederlanders. Het is nog de eerste helft, om het zo maar eens te zeggen. Uh, dat was de tussenstand aan het eind van de eerste helft. Uh, dat volgen we voor u ook het komende uur. Verder hebben we natuurlijk rond de klok van half vier de evenementenagenda... Uh, we kijken ook even naar gisteren, want uh, er was weer een, een dag uh, in het kader van de Beach Clean Up Tour. Onze collega's van NHTV waren daarbij. Daar hebben we een verslag van. En er uh, zijn wat dames in Noord. Twee zussen die hebben al langere tijd last van uh, uh, de, de stank en uh, noem maar op. En uh, ze hebben al meerdere tijden, tijden lang geklaagd. Maar er is er op heden nog niks mee gebeurd. Ook daar hebben we een bijdrage van. Waar komt het vandaan nou? Uh, ratten en uh, ja, stront van de, oh, van de nou, ratten. Dus, heerlijk. Maar goed, dat loopt al een hele poos. En ja, op dit moment is pre-wonenden nu verantwoordelijk voor. Want dat is ook, daarvoor was het ook weer een andere woningcoöperatie. Maar goed, het is natuurlijk geen reclame. Dus uh, daar uh, gaan we ook even aandacht aan schenken.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 En kijken naar uw enige echte lokale zender CFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. En kijken doe je via www.zfm-live.nl. Zfm-live.nl. Kijk je live mee in de studio in de Tolweg 10A. We zitten in Q1 daar in Budapest. En uiteraard blijven we de kwalificatie voor je volgen. 10 minuten te gaan. Mag ze stappen op dit moment op P1 Hamilton 2 en Bottas 3. Dat allemaal in. Budapest. My house in Budapest, my, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beautiful, focused EOU. Oh, you. Oh, I believe it all. My acres by the land, It may be hard for you to stop and believe, for you. Oh, I believe it all. For you, who you, oh, I'd know And give me one good reason why I should never make a change Van het weekend de Grand Prix van Hongarije in Budapest. En vandaar dat we deze draaien uiteraard door de George Ezra in Budapest. Ja, het is bijna kwart over drie, Zandvoort. Nogmaals een hele goede middag, leuk dat je luistert. Wij zijn al 30 jaar het geluid van Zandvoort ZFM. I'm Ik krijg houden van Frankie Valli en de Four Seasons en Oh, What a Night. Ja, jij vroeg vanmiddag aan mij, van, heb je nog wat meegemaakt? Nou, ik zag dat bericht op televisie van die aangespoelde walvis. Dat hele grote ding wat meegelift was met een, met een boot... die ze dan in stukjes gingen snijden daar op het strand... En al die darmen eruit halen, want er was een ontploffingsgevaar, ja, plop, uh, begreep ik. Dat krijg je. En uh, ja, hoe is het trouwens met de beach clean up Hebben ze dan ook uh, walvissen gevonden of andere enge dingen? Dat verklapt het artikel niet. Uh, maar het was uh, gisteren uh, niet echt een strandweer... maar uh, de kust tussen Zandvoort en, en Muiden trok uh, gisteren toch veel bezoekers. Terwijl voor de jaarlijkse strand zesdaagse de etappe tussen Noordwijk en IJmuiden werd gelopen... liepen in omgekeerde richting deelnemers van de Beach Clean-Up Tour. Dat het zonnetje niet schijnt is jammer, al dus de initiatiefnemer Daan Strang van de Beach Clean-Up Tour. Maar met harde wind komt er wel uh, meer binnendrijven en dan kunnen we de natuur ook weer een beetje helpen. Zoals gezegd, in elf etappes uh, wordt deze, werd deze week in Van Fort Kijkduin in het kop van Noord-Holland naar de Zuid-Hollandse Scheveningen gelopen... en elke dag wordt er minstens 100 kilo afval verzameld. Genoeg reden om, voor onze collega's van NHTV om daar een reportage over te maken. Okay. Okay. Sigarettenfilter. En die vervuilt 8 liter water. Dus die is weg. Niet alleen als de zon schijnt moet het strand schoongehouden worden... Deze week is er een beach clean-up tour van Den Helden naar Scheveningen. En ook met regen en harde wind is er genoeg troep op te ruimen. Ja, natuurlijk hebben we liever een zonnetje, maar met harde wind komt er wel weer meer binnendrijven. En dan kunnen we de natuur weer een beetje helpen, dus ik vind het eigenlijk ook weer goed weer voor een clean-up. Per dag wordt er minstens 100 kilo afval ingezameld door de deelnemers die uit het hele land hiervoor naar de kust komen. Even een dakje ja heerlijk opruimen, lekker, helemaal vanuit Eindhoven. En niet even zonnebaden? Niet even zonnebaden, hard aan het werk. Ik denk een stukje plastic. Ja, zelfs dat moet weg? En zelfs dat moet weg, ja inderdaad. Hij heeft er wel wat voor over met deze regenwind. Nou, ik ga er zin in, maar vind ik het leuk. En terwijl de schoonmakers tegen de wind in fortploeteren richting Zandvoort... Zien ze bij Bloemendaal deelnemers van de Strand Zesdaagse voor de wind naar IJmuiden lopen? We lopen makkelijker als we weer richting uh, Zandvoort. Ik heb niet bevestigd gekregen dat zij ook gaan ploggen of beachclean-uppen. Maar ik denk dat die mensen toch ook wel bewust zijn en in touch met de natuur. Dus als ze allemaal één stukje oprapen, ben ik al super blij. Ja, Ik stap alles in mijn zak en in, uh, als ik onderweg een pedaal in mijn zie, dan wordt het uh, daar weer gedaan. Dat is wel de formule. Als je nou spullen mee neemt naar het strand, neem dat mee. En... Plus één stukje dat is komen aandrijven uit de oceaan. Als er 8 miljard mensen dat doen, dan is de oceaan een stuk schoner elke dag. Nou, dank aan uh, NA Nieuws voor deze reportage. Sprak onder meer met uh, Daan Sprang. Op het uh, Zandvoortse strand en uiteraard ook op het uh, strand van uh, Bloemendaal. Tijdens de beach cleanup, 100 kilo uh, vuil per dag wordt er uh, van het strand afgehaald. En met name die sigarettenpeuken, dat uh, blijft een uh, drama, Albertjan. Ja, klopt. Het is zo'n kleine moeite om een, uh, zelf een bakje mee te nemen... en uh, die peuken daarin te doen en weer mee naar huis te gaan, uh, mee te nemen... en dan gewoon in de daarvoor bestemde bakken te deponeren. Maar ja, voordat je de Nederlanders opgevoed hebt... dan ben je volgens mij weer een eeuw verder. Nou, een eeuw? <lacht> nee, in ja. ieder geval uh, één ding schelde. Door het uh, niet aanwezige strand uh, weer... Uh, konden ze lekker het hele strand uh, goed uh, schoonmaken... met z'n allen het team uh, van uh, Daan Sprang dans de anderen tijdens de beach clean up ne dites pas ce garçon était fou le vivait pas comme les autres c'est tout et pour quelle raison ils prennent les gens qui ne <blue> sont pas comme nous ça nous dérange Parce que ce garçon valait rien Il avait choisi un autre chemin Et pour quelle raison étrange Les gens qui pensent autrement ça nous dérange Ça nous dérange Il jouait du piano debout C'est peut-être un détail pour vous Mais pour moi ça veut dire beaucoup Ça veut dire qu'il était libre Heureux d'être là avec tout Et les soldats regardent à vous Simplement sur ses deux pieds Il voulait être lui, vous comprenez Il n'y a pour sa musique Il était patriote Il serait mort Chant d'honneur Quel de neuf, Et pour quelles raisons étranges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 Voilà, tout en deux pour qui chante sur des rythmes fous et pour moi ça veut dire beaucoup ça veut dire c'est et Libre, heureux d'être là malgré tout, il jouait du piano debout Quand les trouillards sont à genoux Et les soldats au cartabou Simplement sur ses deux pieds Il voulait être lui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 Van Ten City en Feel the Love. We gaan even naar Budapest, Albert-Jan, We zitten daar in Q2. Nog, ja, hij is net eigenlijk pas begonnen. Nou, Max Verstappen heeft de Q1 als snelste afgelegd. En staat dus op dit moment op de P1, Hamilton op P2 en Bottas op P3. En waar staat. Waar staat uh, Perez? Perez? Nummer 11. Ja, dus die uh, krijgt na dit uh, weekend een, uh, hoe noem je dat? een functioneringsgesprek. Waarschijnlijk wel, die moet uh, bij de baas komen. Of iets... het matje. Even iets anders wat me toch een beetje dwars is, wat ik ook even kwijt wil. Er is dit weekend weer een prachtig evenement op het circuit. Hè? Spectaculo uh, Sportivo, het Italiaanse weekend. Nou, uh, vanwege alle regels mocht er geen publiek aanwezig zijn. En ook uh, twee weken geleden met het Classic weekend, was ook een prachtig weekend. Mocht er ook geen publiek aanwezig zijn. Maar als ik, dat, ik heb elk die weekend op de webcam gekeken van het TT-circuit in Assen. Daar staan elk weekend zes webcams in zes bochten. Van start tot finish, de, de Geert-Timmer-bocht, uh, uh, alle, alle belangrijke punten op het circuit. Staat een webcam die al dat soort evenementen gewoon live uitzendt. En het is toch jammer dat uh, als wij dan uh, naar de webs website gaan van het circuitpark Zandvoort. Circuit Zandvoort en uh, kijk, be be bekijk en beleef alles mee en wij drukken erop. En dan krijgen we vaak dus een zwart scherm van video, momenteel niet beschikbaar. En als die al beschikbaar is, dan krijgen we een zwart-witte uh, vanuit de pits. Het lijkt wel of het winter daar is. Ja, het sneeuwt daar uh, in de pits uh, uh, volgens mij. Dat, dat is zo jammer, want we leven allemaal richting uh, de Formule 1. En, uh, als je, en terwijl als je op het circuit bent, en, uh, in die, die speciale toren zit, kan je alle uh, uh, bochten keurig, keurig zien. Ik bedoel, het zou het technisch mogelijk zijn om dat soort evenementen nu ook live te streamen? Zodat, ja, ondanks feit dat je er niet bij aanwezig kan zijn... De, de, de, de Italiaanse autofans en de classic fans hadden dan toch een mooi raceweekend kunnen meebeleven. En toch zijn de camps er geweest, Albert-Jan. Ik kan me nog van een paar jaar geleden herinneren... Ja. dat je op diverse, toen ze ook een verkorte circuit aangelegd. Ja. En dan kon je gewoon keurig netjes alle beelden volgen... via de, de webcams op circuitzandvoorts.nl. Nou, we hebben er eentje, inderdaad. Hij is een beetje zwart-wit en het sneeuwt een klein beetje in de, in de pitstraat. Ja. <laughs> Terwijl, nou, dat lijkt alleen maar zo. Dat is gewoon een beetje jammer. Een beetje jammer, maar hij is wel te zien via de CFM-app. Kijk even onder uh, webcams uh, Zandvoorts. En dan ja. zie je ook de pitcamp van het uh, circuit. En dan weet je precies wat wij bedoelen. Wat, ja. wat, wat, wat wij nou zeggen ja. en uh, waar we het over hebben. Nee, dat klopt. Hij werkt wel, maar eigenlijk werkt hij dus ook stel, niet. Stel, jij bent Formule 1-coureur. En je hebt niet al die simdingen en noem maar op. En je gaat, moet over een aantal weken racen in, in, in, in Zandvoort. Nou, dan ga je even naar de webcam van Zandvoort. En dan, zie je, dan krijg je dus die, die, die webcam uit de pits te zien. Dan denk je van, nou ja, dat, uh, dat uh, zal wel geen uh, professionele baan zijn dan. Nee, dat kan een stukje beter. Een klein stukje maar hoor, een heel klein stukje. Als ja. je ja. meekijken bent, een heel klein stukje, zo'n klein stukje. Dit is maar een suggestie. www.zvm-live.nl, kijk je live mee. Uh, lekkere gauw van Ellison Moyet en All Cried Out. Het is half vier geweest, tijd voor de evenementjes. Ja, ja, nee, het is even, oh. een tussentuitje bij het handballen. Oh, Zo, het is wel spannend is, trouwens. Het is het spannend. Uh, Noorwegen 21, Nederland 20. Uh, de tweede helft met nog uh, uh, nou, kleine, uh, iets meer dan negen minuten te gaan. Geloof ik. Uh, dus uh, dat is de spanning al om in die wedstrijd. Dat volgen voor u. Dan hebben we nog Q2, zijn we nu mee bezig met nog zeven minuten te gaan. En uh, momenteel de snelste uh, Hamilton op de mediums... gevolgd door Verstappen op de mediums... en derde Alonso op de uh, softs. Dus goed. Oké, okay, we gaan het even anders uh, proberen. Het is uh, even nou half vier. Nogmaals een hele goede middag. Hier is de evenementagenda met Albert-Jan Vos. Ja, en natuurlijk, uh, ja, het grote evenement uh, staat te gebeuren... op maandag, dinsdag uh, en woensdag. Het begint eigenlijk al... Uh, Zondag met een economische regenboogkerkdienst... en die bent dan al voor harte hart welkom... tijdens deze speciale re Kerst. regenboogsamenkomst... in de protestantse kerk op het kerkplein. Het begint om tien uur. Maar goed, ma de, zondag, maandag, dinsdag en woensdag... Pride at the Beach in Zandvoort. Uh, CFM doet ook een, een duit in het zakje... door op maandag van 1 tot en met zes uur... een live-uitzending te verzorgen met uh, vele uh, gasten. Uh, uh, dat wordt allemaal uh, van 1 tot 6 uur live vanuit de studio uh, georganiseerd. Ge Het is een entertainment radioprogramma... met tal van interviews, gastsprekers, regenboogmuziek en optredens... waaronder Jelmer Koper, Wendy Moore en Dallas Angel. En dat alles uh, uh, wordt uh, bij elkaar uh, gehouden... door Ronald Heuskens, Anja Westerweel en Cor Draaier. U kunt meeluisteren en kijken via www.zfm-live.nl... Www of op 106.9 FM. Nogmaals, van 1 tot 6 uur. Het volledige programma van, de, van deze drie dagen in uh, Zandvoort... kunt u terugvinden op de website www.prideatthebeach.com. www.prideatthebeach.com. Uh, goed, uh, gisteren was er weer een... Uh, tenminste, geprogrammeerd stond er een boulevard... Uh, uh, uh, uh, hippie boulevard... Maar uh, dat was natuurlijk niet, niet het meest ideale weer daarvoor. Maar niet getreurd, op 6 en 13 augustus staan er nog uh, twee hippie boulevardmarkten uh, gepland. Zet u ze vast in de agenda. 16 en 13 augustus. De hippie boulevardmarkt. Meer informatie kunt u vinden in happyevents.nl. www.hippieevents.nl uh, dan uh, hebben we natuurlijk ook nog uh, de zandsculpturen. We hebben uh, het Puppet Museum vrijdag, zaterdag en zondag geopend. Het Zandvoorts Museum is natuurlijk ook open. Uh, met de ode aan het Nederlands landschap. En een expositie over uh, kleine paap, om het zo maar eens te zeggen. En uh, wat staat er ook geprogrammeerd, maar dat is meer voor de lekkerbekken onder ons. Uh, even kijken, waar stond dat ook alweer? Dat staat op pagina 3. Na een jaar afwezig te zijn geweest is op zaterdag 14 augustus... weer het Zandvoorts Open Kampioenschap Makreel Roken. Het kampioenschap vindt plaats op het Raadhuisplein... en de rokers zullen op corona-veilige afstand van elkaar worden geplaatst. Rond 10 uur die dag, op 14 augustus, gaan de rookpotten aan... en om half drie moeten de deelnemers een makreel... één makreel aan de jury aanbieden ter keuring. In twee rondes wordt er gekeurd. De uitslag wordt om... ...om kwart voor drie verwacht... ...waarna de openbare verkoop voor het goede doel plaats gaat vinden. Gezien de regels is het dit jaar een, uh, mogelijk makreel op bestelling te krijgen. Dit kan vooraf worden opgegeven bij organisator Ben Zonneveld. Deelnemers aan het kampioenschap kunnen zich tot 6 augustus opgeven bij de organisatie. En ik zei het al eerder in dit programma... ...ook die sportronde Zandvoort op 21 augustus is absoluut een, uh, een aanrader. En het heeft alles te maken met de organisatie van Team Sportservice... In samenwerking met sportverenigingen, sportclubs en de sportronden. Maak kennis met de diverse sportverenigingen en, uh, in Zandvoort. En kijken of uh, je enthousiast kan worden. Iedereen van 0 tot 100 kan een kijkje nemen bij de sport en beweging in Zandvoort. Meer informatie is te vinden natuurlijk op de website van de team sportservice Zandvoort. Ik zou zeggen tot zover. Dankjewel Albert-Jan. Ja, misschien kan je er uh, met je schoonmoeder heen. Uh, is dat een idee of niet? Je moet wel hard rijden. Oké, okay. <laughs> tot zover de evenementenagenda en uh, zit in Q2. Die is trouwens uh, gestopt, ja. want uh, Seins uh, is uh, gecrast uh, met, uh, met de Ferrari. Volgens mij gaat het met de coureur uh, wel goed... maar de auto die, uh, die gaat het niet meer doen uh, voor de kwalificatie. Verder de handballers ook spannend. Nog steeds één puntje verschil tussen Noorwegen en het uh, Nederlandse team. We houden het voor je in de gaten.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 En dat was Harry Styles en Waterman Sugar. Nou, we gaan er nog eentje draaien en daarna het verhaal van André van Duin, Maar die is deze. Zo blij dat ik deze platen weer gevonden heb. En dat ik weer lekker voor jullie kan gaan draaien op de zaterdag en de zondagmiddag bij CFM. You're the six was nine and drop that beautiful plaatje wat je, wat je eigenlijk bijna nooit hoort op de Nederlandse radio. Nou, wij hebben de veranderingen gebracht en uh, we hebben hem weer uh, lekker gedraaid. Op deze inmiddels weer zonnige zaterdagmiddag. We kunnen het uh, vertellen, Albert-Jan. Ja, en wel een kwartiertje kun je zeggen dat het is weer bewolkt uh, Het is weer, ja, gaat, is het, gaat, het gaat alle kanten op. Wat er dit weekend uh, is begonnen is de 25e editie van de Prides. En er is ook een speciale munt. Ten gelegenheid van het 25-jarige jubileum van de Pride Amsterdam... is uh, donderdagmorgen bij de Westerkerk de eerste officiële Pride-munt getoond. Na een ceremonie in de kerk naast, de, uh, naast het homo-monument... had André van Duin de taak om de allereerste munt te slaan. Bij het evenement waren verschillende mensen uit de... En nou komt LHBTIQ-plus-gemeenschap aanwezig. Ja, het staat er dus. De... Met de penning kan niet worden betaald, maar deze moet een symbool zijn voor de strijd die de gemeenschap voert. De Pride kun je niet vastplakken, of vastpakken, maar deze munt wel. En daardoor heeft de Pride toch nog wat meer waarde gekregen, al dus van Duin. Onze collega's van NH waren erbij. Ter ere van het 25-jarig jubileum van Pride Amsterdam is er nu ook een heuse Pride-munt... Na een ceremonie in de Westenkerk werd de eerste officiële munt geslagen door niemand minder dan André van Duin. Dit is hem. Toen is die ik heb mogen slaan. Hè. Het is er maar één, er worden geloof ik vijfduizend geslagen, maar dit is, uh, dit is de eerste. Nou, ik voelde er zelf niet zoveel van, maar het, het gebaar om het te doen was wel geweldig. Ja, natuurlijk immaterieel, de, taal, de Pride, die kan je niet vastpakken, maar deze munt wel. En daardoor heeft hij toch uh, de Pride op zich ook wat meer waarde gekregen. Op de munt staat een regenboogvlag in een gebalde vuist. Dat staat voor wat al bereikt is in de afgelopen 25 jaar, maar ook voor wat er nog te winnen valt. Aan de ene kant is het natuurlijk een uh, ja, collectors item, uh, maar aan de andere kant gebruiken we de munt dus echt als communicatiemiddel... om te vertellen over 25 jaar Pride Amsterdam en hoe belangrijk dat nog steeds... Ja, want het is in de hele wereld natuurlijk nog steeds niet geaccepteerd, zeker niet ge geaccepteerd. Er zijn heel veel landen die het, waar de doodstraf nog op staat. Dus daarom is de Pride natuurlijk heel belangrijk en moet het ook blijven, daarom zal het ook nooit verdwijnen. Denk ik. Maar uh, ik, denk, ik, hoop, nou, ik denk eigenlijk wel dat het nog heel lang door zal gaan, want het komt natuurlijk nooit helemaal goed. Ik krijg nooit 100% mensen allemaal roepen van uh, geweldig, die Pride. Dat bleek ook afgelopen week in Amstelveen, waar de 14-jarige Frederik werd mishandeld, nadat aan haar werd gevraagd of ze een jongen of een meisje is. Hij wilde ze geen antwoord op geven, omdat het volgens haar niet uit moet maken. Hoe denken die, die mensen die dat doen? Wat is daar nou tot gedachte achter? Wat is dat voor iets raars? En dan ook de jonge mensen allemaal. Ja, ja, dat vond ik geweldig, ja, dat die juist wat hij ze deed. Maar ik ben wel trots dat mensen uh, willen uitkomen voor wat ze zijn. Ja, zich daar niet voor schamen. Waarom zou je er ook schamen? Je bent gewoon wie je bent. Je wordt geboren en je moet uh, dit leven doorworstelen. En hopelijk op een beetje een leuke manier. De munt is voor 12,50 te koop via de website van de Koninklijke Nederlandse Munt. U blijft het muntje wel mooi zo vasthouden. He? Ja, ik denk ik moet toch... Een puntje verkopen ook, hè? Ja, mooi hè. De collega's van NH Nieuws waren erbij. Dank voor de reportage. Je hoorde inderdaad André van Duin... die de eerste uh, munt heeft geslagen... voor deze 25e editie van de Pride. En ik zag nog een ander interview van de week met André van Duin. En toen had hij ook die munt net tussen aanhalingstekers geslagen... En uh, ja, toen zei hij van... Ja, alleen die vlag of, uh, moet nog ingekleurd worden in uh, mijn munt. Maar uh, ja, dat moet allemaal met de hand gedaan worden. Hè. Dus uh, van uh, elke munt uh, hebben ze een aantal mensen... die uh, daar die vlaggetjes uh, gaan, uh, gaan inkleuren van die munten. Oké. Okay. Mooie baan, waar, toch? Waarvan achter? Ja, dat dacht ik wel. Ja. Q2, uh, momenteel uh, Max Verstappen op de eerste plek. En uh, Kastli, geheel verrassend uh, op P2... En Alonso op oh, yeah, P3. Drop, drop, drop, down for me. Dance until you dislocate. God rules, I'm about to disobey. But no one's gonna be your pick. Oh, let the music take you away. Wanna be happy, so you say. I know your baby dry, you creeper. But no one can take his place. It's so dark out. Uh, World so dense. Let your light shine from within. No more hatred. Let love win i'm your family i'm your friend good to see you How have you been may he bless you and you can no more feeling down it's time to hit the top.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 Deze nieuwe single van de Master KG hoort natuurlijk weer een speciaal dansje. Je hoort hem met inderdaad zijn nieuwe single Shine Your Lights. na het verhaal van de munt speciaal voor deze editie van Pride. De 25e editie. Nou, van die Pride gaan we nu naar een enorme stank en overlast... die bewoners van de woningbouwvereniging Pre-Wonen ervaren. De 79-jarige Louise Fokkens, samen met haar tweelingzus Martine, landelijk bekend als de Oude Hoeren, sleept woningbouwcorporatie Prewonen voor de rechter. Ze woont nu bijna twee jaar in een huurwoning in Zandvoort en heeft daar last van ratten en vooral van een ongezonde lucht in huis. Ze wil een andere woning omdat het, zo zegt ze zelf, ten koste gaat van haar gezondheid. In september 2019 verhuist Louise van Almere naar de Celsiusstraat in Zandvoort. Als een van mijn laatste wensen leek het mij mooi om bij de zee te wonen. Lekker in een schone lucht ook omdat ik problemen met mijn longen heb. Op het eerste gezicht, euh, gezicht euh, leek er weinig met de woning aan de, Celsius aan, de hand, aan de Celsiusstraat aan de hand. Maar eenmaal ingetrokken veranderde dat beeld. Er zaten enorme gaten in en vochtplekken op de muren en het water stroomde ineens over de plee heen. Er bleek sprake van flink achterstallig onderhoud. De riolering is kapot en er lopen veel ratten rond. Onze collega's van NH durfden het aan en gingen bij de dames op bezoek. Eigen benauwd. Spaans benauwd. Ja? Ja, natuurlijk benauwd. Is, ik kan hier niet lang wezen. Ik, ik kan hier al niet lang uh, blijven. Verblijven is niet goed. Dus ik, tegen, ik zit hier tegen wil en dank. De, de lucht is niet goed hier in dit huis. En waar komt de, dat dan door? Nou, ik denk uh, ze hebben uh, uh, rattengif uh, voor de ratten gespoten. En dat uh, is volgens mij blijven hangen, want als je ook een doos uitpakte, dan kreeg je alles aan je handen, dat plakte en dan moest je het niet open doen. Vreselijke lucht kwam eruit en je werd extra beroerd. Ik ben hier blijven komen, maar ik had wel mijn bedenkingen natuurlijk. Ja. Ik vond het heel eng. En ja, toen is het van lief en leed, is het uh, slechter met mijn gezondheid gegaan. Maar dat gif is blijven hangen. Ja. En vandaar dat ze niet meer lopen kan, ge geef ik op een briefje en ik ook. Want ik kon gewoon lopen de trap op. Ja, bewijs het maar eens. Ja, bewijs het maar eens. Nou, maar ik vertel het. En dat moet voldoende zijn. Ja, maar de rechter wil het op papier ja, de rechter, zien. Ja, nou, dan moet die rechter doorzoeken. Maar zo is het. Ja, wat een verhaal hè, van deze inwonster hier in Zandvoort. Met problemen met haar woning in de Celsiusstraat in Zandvoort, Nieuw-Noord. Laten we hopen dat er toch een goede oplossing voor gevonden gaat worden voor dit probleem. I'll give a little bit Of my love to you There's so much de betere platen van uh, Supertramp... Tramp. dat de kift a little bit. Q3 inmiddels begonnen daar in uh, Budapest. Nog ruim uh, 10 minuten te gaan... ...voor uh, echt de uh, final countdown zeg maar... ...voor de kwalificatie van uh, de race uh, van uh, morgen. Zometeen in het volgende uur van Zandvoort op zaterdag... ...daar uiteraard veel meer over. Ease on down. Ease on down the road. <laughs> oh, oh, <pff. laughs> <Ta -da. laughs> Come on, Dorothy. Don't you carry nothing? That might be a mo. Come on. Oh, oh.